Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Kijk uit als je de weg opgaat, want op veel plekken is het nu glad door natte sneeuw. Het KNMI heeft code geel afgegeven en Rijkswaterstaat waarschuwt het verkeer. Deze verslaggever van de Omroep Gelderland stond eerder vanavond langs de A50 bij Schaarsbergen. Je merkt dat mensen hier ook wat langzamer rijden dan normaal. Um, ja, voor de velen hoort vannacht uh, uh, toch wel een flink pak sneeuw verwacht. Zo'n uh, 10 tot 20 centimeter, dus... Uh, Pas een beetje op als je vanavond nog de weg op gaat. Inmiddels rijden er meer dan 500 strooiwagens en 600 sneeuwschuivers rond om de boel een beetje begaanbaar te houden. Verwachting is dat de gladheid in de loop van morgenmiddag weer weg is. Rusland wil dat landen vanaf morgen de gasrekening voortaan in roebels gaan betalen, maar Nederland, Frankrijk en Duitsland hebben al gezegd dat ze dit niet gaan doen. President Poetin dreigt met het dichtgooien van de gaskraan als er niet in roebels betaald wordt. Maar daar heeft hij vooral zichzelf mee, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Gas is het belangrijkste exportproduct van Rusland op dit moment. Olie en gas zijn samen goed voor ongeveer 40% van de Russische begroting. En het punt is en blijft dat Rusland geen andere afnemers heeft, grote afnemers, dan Europa. Het gros van het Russische gas gaat naar Europa. Gisteren zei Rusland nog dat het betalen in roebels niet direct in zou gaan, maar dat het in stappen zou gebeuren. Nederlandse gemeenten hebben tot nu toe ruim 21.000 Oekraïners opgevangen. Er zijn meer plekken, namelijk 32.000, zegt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Als Oekraïners hier willen blijven, moeten ze een asielaanvraag doen. En restaurant restauranteigenaar Thomas zou dat Brabantse schijndel had gisteren zijn geluksdag. Hij vond een parel in een oester. Samen met zijn personeel was hij oesters aan het proeven en bij de eerste schelp was het meteen raak. Mooi, bovenop een vlees, duidelijk zichtbaar, lag de parel. Normaal gesproken zouden ze zich ingraven in de schelp of zouden ze schel houden onder de oester. Een zeldzame vondst, want Thomas en zijn collega's staken al 50.000 oesters open en nog nooit zat er een parel in. Wat Thomas met de parel gaat doen, weet hij nog niet. De parel is niet heel erg groot en zal waarschijnlijk niet veel waard zijn. Dus gaan we hem mooi bewaren voor een mooi momentje of laten we hem verwerken in de ring. Het weer, het wordt op steeds meer plekken glibberen dus door de sneeuw of natte sneeuw. Morgenochtend is het op sommige plekken flink wit en pas later wordt het weer droog. Het wordt morgen niet warmer dan een graad of drie. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Noord-Holland staat er file op de A9 Amstelveen Alkmaar. Tussen knopend Bad Hoeverdorp en knopend Rottenpolderplein is de vertraging 10 minuten. Ook 10 minuten oponthoud op de A10 tussen Amsterdam Over Amstel en Amsterdam slotervaart Op de A10 tussen Landsmeer en de Koentunnel heb je ook 10 minuten vertraging. En op de N247 Amsterdam Horen bij Broek in Waterland is het tijdverlies ook ongeveer 10 minuten.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 ...van deze alternatief FM-3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf. Eigenlijk is het andersom, want uh, één keer in de, de vier weken, vijf weken. Want dit is de vijfde donderdag, de laatste donderdag van de maand uh, doen we dat. Uh, dan pakken we de, de meeste Noord-Hollandse releases... ...en er zitten ook gewoon hele nieuwe dingen tussen. Straks gaan we met de, de band uh, praten Lorem Ipsum. Die hebben vorige week in de Piers... ...en ook daar is het een en ander over terug te vinden bij ons op de website. En dan zeg ik nu ons voor 3 voor 12 Noord-Holland. Want het is een, een... een verslag geweest van... ik meen van Lotte Heerkens... die bij de release... geweest is van... Lorem Ipsum. En ja, daar gaan we over praten... want ze hebben een EP. En het is een beetje een indie-band uit Volendam. Maar ze, ze zijn boven komen drijven. En uiteraard heb ik... wat korte lijnen met Volendam. En dan is het logischerwijs... dat 1 in 1 bij elkaar 2 is... Dus zitten ze ook vanavond hier bij ons in het programma. En afgelopen maandag was dat ook al het geval bij hun eigen lokale omroep. Maar het is natuurlijk des te leuker als dat ook buiten Volendam gebeurt. Um, hate speech was dat van Keiter Ik zei het al, die Bent die heeft een sociaal, maatschappelijk en rechtvaardige benadering van een aantal dingen. Hoor je ook duidelijker terug in hun songteksten. En hate speech is daar een behoorlijk voorbeeld van. Dan toegekomen aan dat, die ene bandlid van de Polyframes. Want komende week uh, gaat hij zelf een uh, EP uh, release onder de naam Jiffy. Of Jiffy. Um, en een van de singles die van die EP nieuw is afgehaald is Modern Society. En dat is het nummer wat je nu hoort. Gewoon rock'n'roll.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 Mine, it always having a crowd. heeft hij erover gezegd, deze jiffy over deze single. Uh, dat is, uh, daar zit ook nog een heel uh, bijzonder verhaal aan. Uh, want uh, de sociale media is uh, vergeven over meningen... over bijvoorbeeld muziek, maar ook over onderwerpen. En dat uh, is bij hem een beetje in het verkeerde keelgat uh, geschoten. Dus kennelijk heeft hij ook naar Clint Eastwood zitten kijken en luisteren. Want Clint Eastwood heeft ooit eens een keer in een interview zich laten ontvallen... Everybody has an opinion, of nee, uh, opinions are like assholes and everybody has one. Dat is een beetje de uitspraak van deze Clint Eastwood uh, geweest. En daar heeft hij waarschijnlijk uh, dit uh, nummer aan, uh, aan de hand van gemaakt. Modern Society. We gaan uh, weer uh, naar de andere kant, want V uh, zit uh, klaar om nog twee nummers uh, te laten horen. En met welke begin je? Alleen voor mij. Geef me wat ik niet durf te beloven. Waarvan ik hoop niets te weten. Alleen voor mij. Alleen voor mij. Geef me. Wat ik niet durf te beloven. Waarvan ik hoop te beleven. Alleen voor mij, alleen voor mij, geef me een klein getik of melodie. Geef Die ik toen verdien. Want zo klinkt hij ook op de EP uh, helemaal a cappella. Uh, en dat, uh, dat klinkt natuurlijk hier uh, nog, ja, nog intenser als je het uh, ook al op de EP hoort. Hier zit je gewoon eigenlijk op vijf meter afstand en dan hoor je iemand dat zingen. Um, de laatste voor vanavond, uh, Vee. Ja, ik ga um, spelen Hou Me Dan. En daarbij wil ik vertellen dat het is niet mijn tekst is. Nee. Het is de tekst van uh, Tuin Scheffer. Die heeft twee, uh, ze heeft hem twee jaar geleden ongeveer geschreven voor een opdracht van de Vrije Hogeschool in Zeist. Mm -hmm. En ik ging daar toen ook spelen en toen mocht ik haar gedicht uh, op muziek zetten. Dus Aha. voldoende is het... Uh, Tekst van Tuinscheffer, hou me dan. Ja, je. en het muzikale arrangement is dan van jou? Ja. Ja, goed. dat uh, <laughs> ja, wel, wel erbij zeggen, natuurlijk. Ja. Het is een nummer van jullie twee. Maar goed, uh, ik ben heel benieuwd hoe die klinkt. Wil gewoon gehouden zijn. Misschien van, misschien door jou. Ik wil gewoon gehouden zijn. Misschien van, misschien door jou. Als je de dekens ochtends in het bed achterlaat Even verloren uit het oog geraakt Heel even En heel even Misschien van. En dan verlang ik, verlang ik, liever wil ik weg van u. Dan vlogen we naar de zon, net dichtbij. Want we willen weer zo graag gewenst zijn. Ja, ja. Uh, bloedstollend is het uh, sowieso geweest. Uh, wat betreft het optreden van Vee. Het is uh, voorbij. Maar uh, we gaan straks nog even. Ook uh, met haar praten over uh, wat er nog uh, staat te gebeuren. En uh, dat soort dingen. Want ja, we hebben er uh, muziek uh, gehoord. Maar we willen toch nog even wel, uh, wat dingen meer weten. Maar er zitten nog meer uh, kantjes aan. Uh, Brian Richard heeft uh, bijvoorbeeld een demo-drop uh, gedaan bij NH-pop. Uh, Jason Gwen die hadden we daarvoor al in de uitzendingen laten horen. Maar deze Brian Richard is ook geen onbekende bij 3 voor 12 Noord-Holland. Want uh, we hebben hem ook uh, ja, uh, behandeld. <lacht> Klinkt pijn op <lacht> een beetje medische gronden. Nee, we hebben het werk van Brian Richard uh, uh, voorbij laten komen op 3 voor 12 Noord-Holland. Dus uh, wat dat betreft geen onbekende. Maar... Dit is nog een uh, nummer uh, van een tijdje terug. One, two, three, love van Brian Richards. I picture myself with girl, you're so selfless. I was thinking about. Er komt nog meer dan alleen maar Francis, Alban Blake, Dandelion of Paul Bond of Alaska. We noemen ze maar op. Want dit is een nieuwe band uit datzelfde Volendam namelijk. Lorem Ipsum, ik, uh, ik, ik zag het al uh, ergens voorbij komen bij collega Roy de Smet. Uh, die, die had er al iets over verteld dat dus hij denk ik moet op gaan letten. En inderdaad, ineens hebben ze dan een release. Dan komt uh, Lotte Hurkens van uh, 3 voor 12 Noord-Holland nog eens een keer voorbij. Ja, daar kan ik ook niet meer achterblijven. Dus uh, die jongens uh, waren maandag al vrij snel met uh, Roy Draai door. Uh, in dit geval was het uh, Kees Draai door. Want uh, ik heb zitten luisteren, vind ik uh, naar uh, dat hele verhaal van Lorem Ipsum. En ik moet zeggen, het klinkt zeer sympathiek. Zo, zo sympathiek dat ze al in 3 voor 12 noord een vloedgolf zitten vanavond. Uh, ik ga ook met de band praten. Aan de ene zijde zitten uh, Tim en Michelle. En aan de andere zijde zit William. Goedenavond. Hallo. Goedenavond. Ja, ja, ja. Dat uh, klinkt allemaal uh, dapper in koor. Uh, vorige week hadden we Ivy Fox ook met, uh, met speaker en uh, noem maar op. Dat ging ook allemaal goed. Um, even over afgelopen vrijdag. Want, uh, of in ieder geval afgelopen weekend. Want jullie hebben afgelopen weekend hebben jullie dat gedaan. Volgens mij op zondag. Klopt, hè? Ja, klopt. Ik uh, ja. begin even met uh, Michelle en Tim. Dus wil je even wachten? <laughs> ja, maar... Uh, dat hebben jullie zondag gedaan, hè? Toch? Ja, klopt. Ja. Um, uh, hoe was dat? Uh, daar te spelen? Ja, het was, het was echt niet normaal. Het was zo lekker weer ook. dus mm -hmm. het was echt, De, de, de puist stond open en uh, eerst zat iedereen lekker in de zon. En toen, uh, ja, toen ging de DJ's van Radio het was draaien en ja, toen, uh, toen barstte het gewoon los. Ja. ja, de zweet zat er goed in. Ja, uh, even over, uh, over de band Lorem Ipsum, uh, Hoe lang bestaat die al? Um, ik denk ongeveer net voor de zomer van 2019 mm -hmm. dat we voor het eerst samenkwamen. En uh, ja, toen uh, waren we een beetje net als uh, de meeste bands en artiesten, ongelukkig door corona. We mm hebben -hmm. heel lang niet kunnen repeteren. Maar um, ja, we waren eigenlijk vanaf het begin wel echt uh, lekker op weg met schrijven. En um, ja, we hadden eigenlijk al de nummers klaar liggen toen we uit de lockdown aankwamen. Dus toen. Uh, ja. Ja. Dat zijn we meteen al opnemen. Dat zijn eigenlijk uh, uh, twee bands die uh, vlak voor de zomer van 2019 stopten en toen eigenlijk gezegd hebben van ja, we kunnen ook gewoon samen verder gaan. nou uh, yeah, ja, zo euh, geschieden. William, want uh, jij bent de, de drummer van de band. Helemaal correct. Ja. Uh, ja, -jij, jij komt ook uit Volodam, of niet? Jazeker, alleen ik uh, woon nu op kamers uh, in Amstelveen. Om mijn uh, andere carrière achterna te gaan. Die bestaat uit, uh, uit heel veel festen. En ook een beetje studeren. Ja, oké. Okay. Dus, dus, maar muziek is wel uh, ook, ook iets wat je er graag bij doet, of niet? Absoluut. Ik, ik uh, speel al op de drum sinds ik negen ben. En ik ben er uh, nooit meer verband te stoppen. Nee. Um, even over, uh, over jouw rol binnen de band. Uh, ja, jij bent drummer. Maar uh, die is niet geheel onbelangrijk, denk ik. Binnen Lorem Ipsum. Uh, nee, uh, als uh, drummer ben je samen met de... Het is natuurlijk het fundament waar het uh, uh, prachtige huis van de muziek op opgebouwd wordt. Mm. En uh, hoe het bij ons werkt als we, als we schrijven is meestal dat, iedereen, uh, dat we samen beginnen en daarop iedereen zijn eigen ding maakt die we weer uh, aan het einde samenbrengen. Ja. Dus uh, nee, iedereen, is, uh, iedereen is heel belangrijk. Ja, wie heb jij als eikpunt uh, gehad uh, als, als drummer? Uh, waarvan je denkt, nou, uh, dat was een goed voorbeeld? Niet uh, omdat ik zelf nog, nog lang niet daar ben, uh, zou, zou ik me niet mee willen vergelijken. Maar uh, Sean Crowder, uh, de, de drummer van Gazer vind ik altijd een hele, hele goeie. Ja, ik hoor wat op de achtergrond. Uh, uh, even uh, weer terug naar de andere twee, uh, want, uh, want uh, het is indie, wordt het eventjes uh, omschreven. Ja, het is een beetje, uh, ja lastig te omschrijven, want ik denk dat het een beetje een mix is van meerdere jaren door elkaar. Mm -hmm. Dus uh, ja, hoe zou jij het omschrijven? Ja, indie, new wave, met een beetje ja. invoeden er ook bij zitten. Dat, dat is het, want er zit ook een, inderdaad een hele duidelijke uh, new wave laag zit er ook in. Um, want ik weet dat... Uh, dat is weer een tijdje terug... dat ik in Volendam ben geweest... over ja, dat uh, de Peers in Volendam... ook uh, ja, een soort van bandcoaching uh, uh, doet. Hebben jullie, daar, uh, hebben jullie dat ook gedaan? En dat vraag ik even aan Tim en uh, Michel. Uh, nou, ik toevallig wel. Maar uh, dat was met een vorige band... waar William ook uh, in zat. Ah, ja. uh, en we hebben wel een paar jaar bandcoaching gedaan... met uh, Gerrit Woestenburg als coach. Hmm. Hij was... Uh, Super goede coach. En um, ja, zo zijn we eigenlijk echt begonnen als uh, hele jonge muzikantjes van 15. Ja. En um, ja, en toen op een gegeven moment, toen uh, hebben we gewoon gezegd... Ja, we willen nu gewoon echt uh, op eigen benen staan en zelf, uh, ja, onze eigen gang gaan. Ja. Maar dat heeft wel echt geholpen. Ja, um, even naar William. Uh, wat wat uh, leren ze je dan zoal? Um, wat, uh, wat leuk is aan, aan Volendam... is dat het helemaal vol zit met... Uh, uh, oude muzieklegendes. Weet je, iedereen die, die ja. heeft zoiets wel uh, wel gedaan. En dan de beste die daaruit opkomen borrelen... Die, die gaan dan um, hun kennis overdragen... naar de, naar de volgende generatie. Ja. Dus uh, we hadden Gerrit Woestenburg... zoals Michelle zei. Die was uh, drummer van de, van de BZN. Dus die heeft natuurlijk... zijn hele leven op podia gestaan. En het is iemand die zoveel... ...ervaring heeft dat ze je echt kunnen vertellen waar je heen moet... ...waar je aan moet denken als je, als je echt een carrière in de muziek wil starten. En dat is echt heel goed om, uh, om 18 te hebben staan ja. als je zoiets aan het proberen bent. Ja, nou uh, heb ik hier ook uh, regelmatig uh, Paul Bond uh, hier over, uh, over de vloer gehad. En die zei uh, wel eens, ja, uh, Volendam, we kennen natuurlijk uh, de, de, de, de beste uh, entertainers... Hè, ...als Jan Smit en noem ze maar op. Uh, het is uh, parels en de zwijnen. Uh, de, de, de pareltjes, nou, dat is dan een beetje dat uh, muzikale gedeelte waar jullie dan een beetje in zitten. Uh, dan, dan neem ik aan dat ook bijvoorbeeld de, de Alaska's, uh, Paul Bond en, uh, de, en, en noem ze maar op... Uh, ook jullie paden kruisen. Of uh, zie ik dat verkeerd? Ja, zeker. Dat, uh, omdat het natuurlijk zo'n uh, klein dorp is ook... zie je ook een heleboel van die mensen die je van alle kanten hoort ook op allemaal plekken, waaronder bijvoorbeeld de PS10, hmm. zijn ook uh, een heleboel mensen naar ons uh, optreden gekomen, En wel mensen die we over het algemeen uh, daar zien, dus ja, zeker dat soort taaltjes, die zijn er zoveel in zo'n kleine ruimte dat je ze altijd uh, ziet. Ja. Uh, weer even terug naar het uh, tweetal wat op de speaker hangt, uh, is het ook zo dat, uh, dat jullie uh, ook een beetje gekeken hebben bijvoorbeeld op zo'n avond als uh, de, de Pierce Songwriters Guild uh, bezig is? Um, ja, ik uh, ben er wel verschillende keren geweest. Ja. En uh, ja, het is natuurlijk supergoed om als uh, singer-songwriter gewoon een podium te hebben. En um, ja, gewoon echt goede kritiek kan krijgen. En goede, uh, ja, gewoon ook echt opbouwende kritiek, waar je ook echt iets aan hebt. Mm -hmm. Van de mensen uh, die komen kijken, want het, het wordt wel echt ook serieus genomen. En uh, ja, dat is wel echt prettig. Alleen... Um, ja, als band uh, zijn wij er nog nooit geweest. Mm -hmm. Maar ik heb wel gehoord dat ze uh, tegenwoordig het ook zeg maar, willen gebruiken voor band. Dus dat, mm -hmm. is, wel, uh, dat is wel interessant. Ja. Ja. Uh, in, in dat opzicht uh, verbreedt het ook gelijk meteen de horizon, denk ik. Ja, zeker. Ja. Yeah. Uh, nog even over jullie. Uh, de EP is nu uit, uh, maar hebben jullie uh, nog uh, snode plannen om nog uh, verder uh, aan de slag uh, te gaan de komende tijd? Ah, we hebben wel een aantal ideetjes. We hebben ja. ondertussen uh, tijdens dat we aan de EP werkten en daarvoor ook al. Uh, wel aan een paar nummertjes gewerkt. Hm. Uh, die spelen we ook tijdens onze uh, livestand. Spelen we die ook al? Uh, en dan. Uh, nou, we gaan eerst nu even 7 april de echte EP uitbrengen. Ook op Spotify. Ja. En. Uh, dan gaan we daarna weer even kijken uh, hoe we het aan gaan pakken. Oké, okay. duidelijk verhaal. Waar uh, zijn jullie te vinden op uh, de digitale uh, snelwegen? Laat ik uh, dat even aan William vragen. Die zal dat, dat ongetwijfeld denk ik wel weten. Toch? Ja hoor, zeker. Op Instagram uh, zijn wij at Lorem Music. Allemaal aan elkaar. Ja. Uh, en datzelfde ook op Facebook, toch Michel? Uh, op Facebook? Uh, uh, ja. ja. Ja, Facebook uh, volgens mij Lorem ipsum NL. Ja. Ja, ja want, uh, want er zijn meer uh, Lorem Ipsums uh, te, te vinden. Maar ik moet die NL, uh, dat, dat is hem. Uh, ja, hebben jullie een website ook of niet? Nee, dat nog nee, niet. niet. Maar, ah, uh... maar die, komt er, die komt er wel aan. Ah, die komt er wel aan. Oké, okay, dat is uh, een duidelijk uh, verhaal. Um, goed, uh, dan uh, de single. Want uh, die, uh, die hebben klaarstaan. Oh ja. 22, hè, was dat toch? Ja, dat klopt. Ja, dan gaan we hem uh, nu uh, laten horen. Hier is uh, 22 met uh, Lorem Ipsum. Het zal waarschijnlijk ook op de dinsdagmorgen nog eens een keer gaan uh, voorbijkomen in het uh, onderdeel K-nummer. Uh, dat, uh, dat hadden we al met Elephant. Dat is weer buiten de provincie, komt uit Rotterdam. En uh, toen kwam uh, collega Stuy van de week binnen, die zegt, dat hebben wij toch gedraaid, Elephant? Ja, niet alleen hier uh, bij, bij ons in de Kandervalshow, maar ook bij, bij de Alternative FM hebben we dat ook uh, gedaan. Dus werd er min of meer uh, gezegd door de drie heren... Uh, dat, uh, dat we toch wel redelijk trendzettend bezig waren. Nou, uh, uh, alleen maar trendzettend bezig. We gaan nog even praten met Vee, Want het, uh, ja, het, zit, het zit erop in ieder geval. Uh, maar uh, ja, uh, nu het allemaal weer kan... Uh, staan er nog uh, optredens in de planning. Ja, nou ik ga het einde van deze maand... Mm -hmm. uh, voor een nieuwe maand... Uh, voor het eerst naar Duitsland om op oh, te treden. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> nou, uh, de Duitsers, in... Nederlands, uh, dan? Of moet uh, nou, je die... Het is een heel leuk um, programma in het heet Kolvenburg. Uh, en um, daar wordt uh, iedere zoveel tijd. Er worden een Nederlandse en een uh, Duitse artiest uitge uitgenodigd. Mm -hmm. Om uh, allebei een, een set van een uur te spelen. Ja. En. Um, ik, ik, ik, ik, denk, ik denk dat er veel Duitse mensen zouden komen. Maar misschien komen er ook wel Nederlanders van over, over, net over de grens. Dat ja. weet ik eigenlijk niet. Maar ik denk voornamelijk Duitse mensen. Ja, uh, ja dus uh, ik, ik ben van plan om een aantal te vertalen in het Duits. Oh, dat wordt uh, ja. nou, best wel een heel spannend verhaal dan. Want dan moet, ja. je die, uh, moet je dat helemaal om gaan zetten? Nou, ik denk, of even meer denk dat sommige liedjes zich er wel voor lenen ja. of zo. En uh, Duits is natuurlijk ook, kan echt heel erg mooi zijn. Ja. Uh, de, en ik heb al wat Duitse vrienden die voor mij uh, dat willen helpen met het vertalen. Zeg maar. okay, dus... dus dat lijkt me heel erg leuk. Ja. <laughs> um, even over jou, want uh, ja, uh, muziek maken en muziek schrijven of in elk geval ook de teksten schrijven. Heb je ook iets van een muzikale opleiding uh, achter, uh, achter? Ja, ik heb uh, aan het Artes uh, Pop Academie Consortium gestudeerd in, ah. in Enschede. In Enschede? Ja, ja, ja dus in allemaal aan het in het oosten des lands. Yes, yes. Ja. Uh, is, dat, uh, is dat toch toch weer een andere benadering? Uh, kijken die uh, mensen daar uit het, uh, in het oosten van, van het land toch weer? Heel anders. Uh, uh, met benaderen van, van bepaalde dingen. Uh... Je bedoelt dan uh, in het Westen. Ja, hier van het land. in het Westen, ja. Uh, ja, bedoel maar. Uh, nou, Rustig. Dat denk ik niet, want muzikanten blijven muzikanten, docenten blijven docenten. Hmm. Uh, maar daar is wel. Ja, ik heb wel de Twentenaar of de Enschedeer wel daar leren kennen. Ja, ik, ik ben heel warm ontvangen en, en op zich hele fijne. Ervaringen met de lokale bevolking daar. Ja. Ja, maar, maar, kom jij, maar oorspronkelijk kom jij. Ik niet. kom uit Amsterdam. Jij komt echt uit Amsterdam. Ja, ja. Ja. Ja. Uh, dus dat is, is toch ook wel fijn als je de, de stad even kan ontvluchten en in een andere stad. Uh, ja, nou, daar, daar had ik toen behoefte aan. Ja. Ik was ja. natuurlijk um, daar aangenomen en, en, en, en uh, toen ook hier in de buurt. En toen wilde ik eigenlijk uh, liever even weg. Ja. Uh, is Amsterdam dan soms te hectisch? Nou, nah, het, het blijft mijn stad. En ik kan eigenlijk de, de hectische periodes... ook wel weer juist heel erg daarvan houden... om juist de drukte te hebben... en mijn eigen plekjes en, en, en de mooie plekjes. Ja. Maar ik mis het een beetje dat ik direct de stad uit kan. Ik woon in Oost. Mm -hmm. En ik, ja, ik kan wel richting Durgerdam best wel snel met de fiets er zijn. Maar... Mm -hmm. uh, ja, dat echt meteen de, de, de vogels horen of zo, dat is bij mij niet echt. En de, dat mis ik soms wel een ah, beetje. Dus qua ja. hectisch, ja. De, de balans is, is soms een beetje. Moet ik echt opzoeken en mezelf ook pushen om, om dat op te zoeken, weet ja. je wel? Ja. Uh, dat, volgens mij heb je dat als muzikant denk ik ook nodig. Ja, je... nee, zeker. Dat je uh, even de, de, de hectiek van de stad kan ontvluchten. En dat je ook inderdaad ergens... Uh, Zeker. Uh, ja. Ja, ja, maar natuurlijk... Zoals, zoals alles is... Alles is, uh, heeft zowel die kant als, als, als, als, een, als een andere kant qua... Ik woon een tijdje in Driebergen. Dat is bij uh, Utrecht in de buurt. Ja. En daar... Ja, ik, ik woonde aan een tuin. En dat was gewoon echt een en al. Weet je, je voelde meteen die connectie met, met buiten. Ja. Maar daar uh, kon ik me soms daar juist veel afleiding in vinden. Terwijl toen ik in Amsterdam weer woonde, kon ik me heel veel beter weer focussen. Dus ja, dat, ja, dat scheelt heel erg. Ja, uh, ja uh, Nou ja, goed. We hebben het ook even buiten de uitzending. Maar nu ook in de uitzending. Even over de periode die achter ons ligt. Hè, met en stilstaan. Want hoe heb jij dat uh, beleefd? Nou los van, ik, wat ik net ook al tegen je zei, ik mm. heb gewoon heel veel geluk gehad. Want mm. ik heb de afgelopen twee jaar um, aan mijn eerste EP kunnen werken. Ik heb financiering ervoor kunnen regelen en mooie dingen kunnen maken en daaraan kunnen werken. Dus ik heb gewoon heel veel geluk gehad. En daar ben ik elke dag heel erg, uh, uh, hoe noem je dat, dankbaar voor. Mm. Uh, maar ik ja, natuurlijk zoals iedereen ook veel frustratie eigenlijk ervaren over de plotselinge dingen die gebeurden. Of de regels. Of de, ja, dat je toch echt nou, tot woede huilen aan toestomsthuis Ik geloof dat is. graag. Ja, want, nee, echt. Dat want is, het uh, kan hoog oplopen natuurlijk. Ja, uh, want dan heb je net iets uh, gepland en daar komen... Ja, ik haal even de woorden weer van een andere radiocollega aan, Willem de Waard. Die zegt dan komen Peppy en Kokkie er ineens weer aan. En die zeggen van, ja, we gaan even de bordjes verhangen, gesloten. Zeker, en zeker. dan is er dus gewoon helemaal niks uh, tegen te beginnen ja, in, in dat op zeker. Zich. Vooral in een sector die gewoon ook uh, constant aan het plannen is. En ja. de toekomst aan het kijken is. Ja. Uh, dat is ja, killing natuurlijk. Ja, ja uh, logisch. Uh, ben je blij dat het dat een beetje achter de rug is? Heel erg en ik hoop echt dat het weer allemaal uh, lekker opleeft en dat we dingen echt, echt kunnen loslaten. Want de ja, maatregelen zijn natuurlijk losgelaten, mm. maar de, de vibe en energie moet weer mogen stromen. Zeg maar, echt. Ja. Um, ik vond het leuk uh, dat je geweest uh, was. Heel erg bedankt. Ik vond het ook hartstikke leuk. Ja. Dankjewel. En ja. uh, wellicht dat we in de toekomst nog een keer uh, dit, uh, dit gaan doen. Heel graag. Um, dat was vee. Uh, we gaan nog even iets met Francis Alban Blake doen. Want uh, ja, hij gaat uh, morgen, of tenminste in ieder geval... er uh, wordt uh, een poging gedaan om hem weer tot leven te wekken. Hè? Uh, door een rituele dans uit te voeren bij het album Passages... wat er morgen in de piers wordt gepresenteerd. Een van de nummers die ook op single is uitgebracht is On Darkness. Of a mind, you come with shadows. Shut off what's right, you are the silence. After a fight,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 From figures in the clouds A phantom saint Wouldn't be proud your girl Dat was hem! Deze Francis Alban Blake, die dus. Ja, hoe kan het ook anders? Morgen uh, wordt, uh, wordt de release uh, gedaan in de Piers in Volendam. En dan uh, zal blijken of Francis Alban Blake ook inderdaad zin heeft. om te komen uh, op uh, de rituele uitvoering die daar uh, wordt gedaan. Um, nog even kort: uh, Francis Alban Blake verdween vrijwillig in 2018. Uh, en Francis Alban Blake is uh, de naam uh, van hem zelf uh, waaronder die muziek heeft uh, gemaakt. Want het echt heet die Francis de Blaak. En dan komt het uit Varder. Uh, de muziek uh, die is uh, achtergebleven. En uh, daar heeft uh, Frank Bond zich over ontfermd. En op een gegeven moment gevraagd aan de familie De Blaak. Mag ik dit uh, uitwerken tot een album? En dat is Passages uiteindelijk uh, geworden. Uh, niet alledaagse instrumenten zijn erbij gebruikt. Onstemde harmonium, nou die hoor je ook, uh, heb je ook teruggehoord in On Darkness. En deze Francis Ovenbleak, uh, dat uh, is dan eigenlijk het, het verhaal uh, van, van of hij ook uh, daadwerkelijk uh, terugkomt of niet. Gaat uh, moeite met uh, de huidige tijd. En uh, daar zijn uh, verhalen over bekend dat hij uh, dan op een gegeven moment zich uh, liever uh, terugtrok dan dat hij zich met het uh, openbare leven bemoeide. Dat is het uh, verhaal in het uh, kort van deze Francis Ovenblik, oftewel Frans de Blaak. En als het kapot is, mag het ook kapot klinken. Is een van uh, de teksten die hij uh, heeft uitgeslagen uh, over bijvoorbeeld. Uh, More is not the answer, want daar uh, heeft hij dat uh, bij gezegd. Goed, het, uh, deze uitzending ziet erop. Straks, uh, Nashville Radio, tussen 10 en 12. En uh, dan is het uh, de afsluiting. En. Komende week, uh, dan uh, weten we nog niet uh, wat we precies uh, gaan doen. Wel zijn er twee telefonische interviews. Dat uh, sowieso. En over twee weken is het de beurt aan Hanna. Want die komt uh, dan uh, iets uh, doen over haar EP. En die komt ook uh, live bij ons spelen. Dit is de afsluiter van deze 3 voor 12 Noord-Holland. Singa, Dag hoor.